De belangenbehardiger van supermarkten dreigt met juridische stappen... als de organisator van het boerenprotest de voedselvoorziening vanaf de 13e blokkeert. Bij een antiterrorismeactie heeft de Deense politie 20 mensen aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze een aanslag voorbereiden. De verdachte probeerde daarvoor wapens en explosieven in handen te krijgen... zei de hoofdcommissaris van de politie in Kopenhagen. Hij vertelde niet wanneer de aanslag had moeten plaatsvinden of wat het doelwit was.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 Het weer laat op de avond en vannacht vallen verspreid buien. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen trekken die buien weg en dan is het overdag droog. Het wordt een graad of 7. In de avond vallen er wel weer buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog files op de N201. Hoofddorp Hilversum in beide richtingen bij Meidricht Ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ze gaan naar staatjes en vad die zegt zich de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 But someday he will. He's my secret passion. I gaze for hours at the house where he lived You can't imagine the thrill that it is.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 The cold warm he nou, Jan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 En uh, toen, uh, zeg maar, de, in, in begin 1900, hebben zij ook een nieuw huis laten bouwen. Dat leek een beetje op een uh, Zwitsers chalet. En dat stond achter het badhuis uh, voor meer vermogenden. Dus op de locatie bij de Watertoren. Ja, ja, ja. En dat stond op die heuvel waar later de Watertoren opgebouwd is? Ja, nou, en, dat, precies. Dat, dat ongeveer, dat, ja, ongeveer. Ja, dat uh, chalet. Ja. En dat zag er heel mooi uit. Als je de foto's ziet. Hebben, eh, ja, ik denk dat moet toch een hele rijke bouw geweest zijn op dat moment. Hoe financierden ze dat dan? Nou, dat ging uit giften. Dus eh, kijk, de mensen die erbij betrokken waren. waren zelf eh, van Goede Doen. Eh, hadden dus een groot netwerk. Eh, van, van ook. Eh, zeg maar, de, wel, de weldoeners. Er eh, was ook, ook, ook een stroming is er ontstaan. zo rond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 Van de kinderen die daar naartoe gingen. Dus, dus, dat waren de altijd... zogenaamde bleekneusjes. Ja, nou, van, zeg maar, van de bleekneusjes kreeg je dat daar uh, uh, dat het een hulporganisaties uh, uh, werden. Dus uh, bijvoorbeeld kinderen, dat had je bijvoorbeeld in Kijkduin. Had je kinderen van gescheiden ja. ouders of uh, kinderen die, of uh, ouders die uit de oude macht waren, ont, ontrokken. Uh, nou, maatschappelijk te uh, stuurde, kinderen.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 Want ik ben kentel, dat is heel wat waar. Als de luxe vindt, komt er vogel, de vrede neemt, is het schadelbaar. Zonder op en zonder een kamer, beneden rekenen we van mij schiet. Al is opgespieten wat voornamelijk, maar dan zing ik hier ook het hoogste lied. Want als de zon geen toren rustelt, dan is voor het maar zonder kamer. Is de zang vol, de vogels sluiten, dan voel ik mij als in een paradijs. Zie ik de helgroot, stralen, dan laat ik zorgen, de vogels op altijd. Het is twee verlaatste, in, is Weet Deze trouwen niet dan in het jaartje, denk iedere nacht van, zet in elkaar. Piet dat we me losig slapen, denk maar dat ik hier een En het morgen jij nog bijkomt, zie ik in de mond Hold on tight.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 is er in de tijd heel veel geld beschikbaar gesteld... om die kliniek te bouwen. En oorspronkelijk wilde men die kliniek op het strand... of in ieder geval op de zeerijp hebben. Ja, de zeelucht, noem maar op. Dat had een heilzame werking. Maar men was in Zandvoort een beetje bang... dat iedereen wist wel dat TBC heel gevaarlijk was... en volksvijand nummer één in die tijd...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 ik graag mijn chocol, choco, chocolade, eet en ieder met plezier.